Drie uur, onderduif wit met het NOS-journaal. Dominique Stroos Kaan komt in de loop van de dag op borgtocht vrij. Een rechter in New York bepaalde de borgzom gisteravond op een miljoen dollar. Stroos Kaan mag zijn appartement in New York niet verlaten... krijgt een elektronische enkelband en moet zich voortdurend laten bewaken. De Fransman wordt verdacht van verkrachting van een kamermeisje. Gisteren trad hij in verband met de affaire af als topman van het IMF.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 Nachtzuster, Astrid de Jong. Oh, wat heb ik al een boel vragen openstaan. Het is uh, pas drie uur en ik heb me een voorraad vragen... waarvoor ik nog op zoek ben naar een antwoord. Nou, daar zeg je u tegen. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt bellen als je een antwoord weet... Uh, je kunt ook twitteren via Apenstaatje nachtzuster Je kunt mailen naar nachtzusterapenstaartje Zet dan wel even je nummer erbij, want jij bent degene die het verhaal vertellen moet. En uh, je bent van harte welkom om mee te chatten tijdens dit programma... met mensen die over het programma en andere persoonlijke zaken aan het praten zijn... via www.nachtzuster.net. En dan links in het menu even het onderste dingetje aanklikken... en dat is de chat, heet dat ook nog eens heel toepasselijk. Maar het leukste is altijd als je even belt... want dan kunnen we van mens tot mens met, uh, uh, met elkaar praten. Dus 0800 1121... En de volgende onderwerpen, daar kan nog over gepraat worden. De sarafaan van Anneke is wel een beetje beantwoord. We weten nu wat het is. Maar misschien heb je nog een toevoeging over waarom in het liedje... het meisje geen sarafaan wil hebben. Omdat het iets met een bruidsjurk zou zijn. 0800 1121. Kees wil weten waarom schapenwolle sokken geitenwollen sokken worden genoemd. En Art, die belde over die gaten in de ordners. Nou, het is duidelijk dat die gaten daar waarschijnlijk zitten... om de ordners uit de kast. Te trekken, dat vertelde Annemie net. Maar Artie gaf in een bijzin ook nog even aan dat hij een tongpiercing heeft... en graag mensen wil horen over hun ervaringen met tongpiercings. Nou, laat het even weten. Als je, ondanks de tongpiercing, gewoon luid en duidelijk kunt praten. Henk wil weten of die processierups, die zo verschrikkelijk veel voorkomt... rond deze tijd of ietsje later, meestal volgens mij... Uh, of daar ook allemaal vlinders uitkomen. Zijn dat allemaal rupsjes die ook vlinders worden? 0800-1121. En aangezien hij zoiets had van nou, ik ben er nu toch... wilde hij ook graag weten hoe je nou precies op de sterren navigeert. Dat is al een beetje uitgelegd zojuist. Maar misschien heb je daar nog een toevoeging op. Annemien wil haar schoenen kwijt. Maat 37,5. Een beetje keurige, nette dameschoenen in zandkleur. Met uh, gemiddelde hakjes. Nou, Als je ze graag wil hebben. Annemien woont in Bunnik. En je kunt ze komen ruilen voor iets leuks. Moet je wel even bellen naar 0800-1121. En Paul had ik net aan de telefoon. En zijn hond, als die aan het spelen is. en die is aan het apporteren. Dus een stok terugbrengen. dan plast hij iedere keer een beetje. Waarom doet hij dat? 0800 1121. Hoi. Ik straal voor stolz en freude. Doch mijn herz is krank en matt. Die liebe zog voorbij. Van Rebrov en Der Rote Sarafaan. En dat is dus de Duitse versie van het liedje waar Anneke het over had. Daar belde zij over dat ze graag wilde weten wat die Sarafaan nou precies was. Nou, ik heb 78 mailtjes erover gekregen en hebben ook veel mensen gebeld. En iedereen zegt inderdaad: het is een mouloze jurk, Russisch. En uh, het blijkt ook nog. Vaak in een versie gedragen door boerinnen. Alleen nergens kan ik iets terugvinden over waarom dat meisje... in dit liedje nou helemaal geen rode sarafaan wil hebben. Omdat het iets met een bruidskleed te maken kan hebben. Dus als je daar nog een toevoeging over hebt... dan ben je van harte welkom om te bellen naar 0800-1121. En ik werd zojuist via mail al even terecht gewezen over de processierups. Want ik ben er eigenlijk gevoelig. Gevoegelijk van uitgegaan dat het verhaal waar Henk het over had, over die, uh, die draden in de struiken, dat het die processierup zou zijn. Nou, José die mailt mij dat ik nu twee dingen door elkaar haal. Want het eiken processierups, die zit natuurlijk vooral in eiken, dat had ik kunnen weten. En die, uh, uh, die komt voor. in, in uh, een rijtje achter elkaar. Dus die gaan allemaal achter elkaar zitten... en daarom heet het uh, processierupsen. Kijk, ook alweer heel logisch. En die spinsels, waar Henk het over heeft... zijn volgens José draden van de spinselmot. En daar komt een klein motje uit... Dus dan als, er, als dat klopt, dan zijn het dus helemaal geen rupsen. Ja, zijn het wel rupsen, maar kleine motjes eigenlijk. En uh, gaat het om motten in plaats van vlinders. En dan uh, ben ik nog benieuwd wat er voor vlinders eruit... die eikenprocessierupsen-kokonnen komt. 0801121. Wat een ingewikkelde verhalen allemaal om elkaar heen. Wouter. Ja, hallo. Hallo, goeienacht. Hé, hey, het is gelukt. Ja, nou, dat moeten we nog maar afwachten. Ja, dat duurde even. Ja. Ik kan je moeilijk verstaan, trouwens. Ja, dat hoor ik af en toe, maar het draait toch om jou. Ja, nee, dat, uh, dat, dat, dat klopt. Dank je. Ja. leuk. Uh, praat maar los. Ja, uh, ik had een ha antwoord voor Henk. Oh, mooi. Eigenlijk, eigenlijk twee, want ik was inderdaad ook tot de conclusie gekomen dat de spinsel not rup, rups was. Oh, hè, ja. En dat, uh, dat heb ik uit een artikel, uit uh, een meer dan geweldig blad. Ik weet niet of ik de naam mag noemen. Ja hoor. Maar dat is de panorama. <laughs> <laughs> en ja, daar staan allemaal nutteloze feitjes in. En toevallig, van de week, zat ik er doorheen te bladeren en toen kwam ik een, een auto tegen die was helemaal bedekt met, met die spinseltjes. Ja. Yeah. En dat was best een leuke foto vandaag dat, uh, uh, dat het was blijven hangen, denk ik. Ik heb volgens mij sinds de jaren tachtig niemand meer met zo'n enthousiasme over de panorama horen praten. Nee, nou, het is ook niet dat ik het echt voor, voor mijn lol lees hoor. Waarom lees je het, is, je het dan? Nou, uh, ik werk op een, op een schip en ik loop dus s'nachts wacht tussen twaalf en zes. Ja. En uh, ja, wat moet je anders doen? De panorama lezen. De panorama, je leest alles wat je maar voor handen kan krijgen hier. Maar is de panorama Ik... veranderd sinds die vroeger bij ons in de leesmap zat? Z staan er nog steeds heel veel blote vrouwen in? Of uh, uh, nou, niet helemaal bloot, maar... Nou, nou, deze is getiteld Uniek Bewaarnummer. <laughs> <laughs> Dit is het jaar in beeld van 2009, kan je nagaan. Ach... Ja, oh, jij hebt dan, dan je hebt ook de meest... zoeken om die, die, die weer tegen te komen, hoor, ergens hier op boord. De meest actuele uh, exemplaren heb jij daar. Uh. Ja, ja. Daarna, daarna zijn ze ook niet. Zelfs door Zela worden ze niet gelezen. Maar heb je hem nog bij de hand? Want wat gebeurde er nog meer in twee... Oh, gebeurt er wat? Ja, ik, ik, ik krijg een alarm. Oh, dat is niet best. Dat, dat is vervelend. Ja. Uh, even kijken, hoor. Ik, ik neem je even mee naar buiten, nee. dan. Want... eh. Uh, ik hoop dat je me kan blijven horen. Ja. Want ik loop nu over het schip hoor, naar beneden. Ja. Over dek. En dan moet ik de machinekamer in. de is er even heleboel Ja. En met loodbeklede machinekamer ook zo te horen. Ik, ja. Ik, je begrijpt natuurlijk ook wel dat ik nu niet... Ja. Helaas is uw verbinding om technische redenen verbroken. Nou, zo technisch is het niet. Wouter is gewoon de machinekamer ingelopen omdat hij een alarm kreeg. Ja, en dan denk ik, eigenlijk kan ik nu gewoon doorgaan met het programma. Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd wat er nou aan de hand is met dat schip. Gebeurt trouwens heel vaak. Als ik een taxichauffeur aan de telefoon heb, dan krijgt hij alarm. Als ik een, een bewaker aan de telefoon heb, krijgt hij alarm. Ik weet niet wat dat is. Maar goed, ik probeer Wouter nog wel even terug te bellen. Want ik, ja, die is natuurlijk nu die storing aan het oplossen ergens in het ruim van het schip. Ik ga wel even met Anke praten. En dan proberen we straks gewoon, Wouter, laten we even rustig het alarm oplossen. Ank? Ja, daar ben ik. Hallo? Ik heb een antwoord van de rode sarafaan. Oh, fantastisch. Ik heb het uh, liedje vroeger van mijn tante geleerd. En ik ken het ook in het Duits, maar in een andere Duitse vertaling. En daar is heel duidelijk uit dat het meisje niet wil trouwen omdat ze het leven nu nog wel leuk vindt en heel goed weet wat het getrouwde leven voor een vrouw is. Zwaar en moeilijk en treurig. Dus zij zegt, uh, ik, ben een, uh, ik, ik dans en ik vind het leuk en ik wil helemaal niet trouwen. Zal ik het laten horen? Oh ja, leuk. ZANG EN MUZIEK Nutzlos wird die Arbeit sein, ich will keinen Ehemann. Bin zu jung noch, dass mein Haar im Doppelzopf schwimmt. Möchte, dass ich manches Jahr noch bunt bebändert bin. Dass die Hmm, hmm, hmm, hmm. Daar weet ik een zinnetje niet. Nee, dat is duidelijk. Ja. Die boerschen langer zich nog meines aanbliks vroegen. Zie je, ze wil graag dat de jongens haar leuk vinden en met haar dansen. En helemaal niet. En dan zegt de moeder... Tachterchen, mijn liebling, las af van eigen zin. toch niet wienschmetterling een vlinder door het leven vlaat Wendoe. La la la la. Nou ja, in ieder ja. geval. Dat is dus wat er gebeurt. Het, ze zegt: je, je moet toch trouwen. Je kunt toch niet je hele leven blijven fladderen. En als, je, en als ik nou voor jou die rode sarafaan naai, die, die bruidsjurk. dan denk ik weer aan mijn eigen jeugd. En dan denk ik weer hoe leuk het was geweest. uiteindelijk voordat ik trouwde. Ach. Het is, het is eigenlijk een heel naar nummer. Ik, ik geloof dat ik maar even tegen Anneke ga zeggen dat ze het gewoon van hun repertoire moet schrappen. Nee, nee hoor, het is een heel lief liedje. Oh wel. Het, ja. je, je vindt het toch... Ja. ja. ja. Het, het heeft... Alleen daar gaat het om dat het meisje eigenlijk niet wil trouwen, omdat ze heel goed weet dat daarmee de lol van het leven voorbij is. Ja, nee, dat is duidelijk dan ik nu. Heb, ik heb nog twee antwoorden ja. van die post die van, die van dat uh, um, op, op de zee... Ja, um, navigeren. Navigeren. Ja. De polster is de enige die altijd op dezelfde plek in het noorden staat. Dus als je de polster kunt vinden via de grote beer... en dat moet je dan weten te vinden... dan weet je altijd waar het noorden is. En als je dan hoopt dat je van de Noordzee af naar het oosten moet varen om bij de kust te komen... Ja. dan zou je weer thuis kunnen komen. Ja, je moet een klein beetje geografische kennis hebben... voordat je met dat bootje de zee op gaat, begrijp ik. hè, een heel klein beetje sterrenkunde. Ja, precies. Je moet de grote beer kunnen vinden. Nou, hartstikke ik fijn. ik heb nog, een, nog eentje over die, um, over die, die, die, die rups. Ja. Um, zover ik weet, ik, ik ken die struiken... Um, is het de kardinaalsmuts, zo heet die struik, omdat er zulke leuke vruchtjes aankomen. En um, die wordt allemaal altijd helemaal kaal gegeten door, um, door, door, door die spinselnot? Ja. En um, hij gaat er niet van dood. Hij krijgt later in het jaar weer blad. En daar krijg ik ook mailtjes over. Hij herstelt zich weer, schreef ja. iemand heel ja. mooi. Ja, vroeger was, dus, was dat de enige. En ik weet niet of er tegenwoordig anderen zijn. Want ik denk wel eens, als ik zo'n spinselstruik zie. hé, hey, maar is dat nou een kardinaalsmuts? Dus misschien dat er langzamerhand meer gevreten wordt. Dat weet ik niet. Ja, of misschien is die zo kaal gevreten dat je de muts niet meer herkent. Ja, dat kan ja. ook. Maar, maar um, die, die spinselmotten, dat, is, dat zijn dus eerst rupsjes en dan worden het motten. Ja. ja, het is dus een klein vlindertje. Nou ja, motten zijn ook vlinders. Ja, maar hebben we dan niet 7800 van die motjes straks overal? Uh? Denk ik wel. En het zou best kunnen dat die allemaal door de vogels opgegeten worden. Ja. Want dat denk ik. Dat vind ik vreemd van die kardinaalsmuts. Dat die inderdaad vol met motjes, nee, vol met zit. En dat die niet door de vogels leeggegeten wordt. Nee. Hm. Maar dus, ik heb de motjes nooit gezien. Of nooit geweten dat het daarvan was. Nou, dat weten we dan nu. Heh. Nou, um, uh, dankjewel. Ja. En bedankt voor het zingen. Het is niet te hoog voor je. Nee, je, je kunt het natuurlijk ook hoog zingen. Ja. Het kan, dat is mogelijk, dat hebben we in ieder geval gehoord. Dankjewel hè, voor je bijdrage, ja. Ank. Ja hoor, dag. Dag. Even kijken of Wouter alweer terug is uit de machinekamer. Wouter? Wouter? Wouter? Nee, Wouter zit nog in de machinekamer. Rolf, goedenacht. Ja, goedenacht Astrid. Hallo. Rolf. Hallo Rolf. Hi, ik bel die geitenwollen sok, maar zo heet het helemaal niet. <laughs> het heet geitenharenwollen sok wordt het genoemd. En ja dat, dat... hoor, echt niet. Er is echt niemand die zegt wollen sok. Ja, zeker wel. Nee. En weet je wat het op slaat? De geithaar slaat namelijk helemaal niet op de sok op het materiaal van de sok. Oh. Uit de tijd van de alternatievelingen, dat waren de Jezusfiguren met sandalen en een pijp in de bakkers. Ja. Pedagoog, psycholoog en al die oogjes die dat werden. Ja. Die droegen altijd in die sokken warme, of in die sandalen, warme sokken en die makkelijk te verstellen waren. Ja. En sterke sokken. En daarom heten die mensen ook geitaarwolle sokken. Oké, okay, maar die hadden dan, die sokken die ze dan aan hadden, mijn broer, die was er zo een, die had zelfs klompen aan en dan had hij dan, had hij dan van die grijze sokken in? Ja, omdat ze ontzettend sterk zijn. En die, uh, de mensen die een beetje alternatief waren, zeg maar, die droegen al die liep allemaal op sandalen vroeger. Ja. Yeah. En dan hadden ze sterke sokken vanuit, van jij ja, maar met gewone ja. dunne sokken die je tegenwoordig hebt in sandalen lopen, je loopt binnen de dag verrot. Maar waren het, dat waren dan wel van geitenharen gemaakte sokken? Nee, geitdarenwollen, ja. slaat later op dat geitdaar slaat erop, die liggen. dat had een bepaald beeld had je van die mensen. Ja, maar waar waren die, die, die sokken dan van gemaakt? Ja, die zijn gewoon van schapenwol, natuurlijk. Ja, dan maar moeten dat moet het niet. En die... slaat op dat sickie wat de meeste van die gasten hadden. Want net zo, oh, van boven naar onder. Boven een uh, koppende pijp erin, een geiten alternatief gekleed, soldaatjes aan, en daar die sokken in. Ja, ja, dus de, het, de, ge, de geitenharen, dat waren de, de sikjes die erin zaten en het feit dat ze sterke sokken aan hadden, dat, euh, ja, dat kwam terug in het feit dat er sokken achter de geitenharenwollen stond. Ja, ja. Het lijkt me allemaal iets te toevallig. Nou, nee, maar de, de, de alternatieve mensen, zeg maar, die een beetje alternatief, uh, ja, je tijd misschien wel, die werden de geitenhaarwolle sokken genoemd, omdat ze inderdaad op sandalen liepen met die sokken erin. En negen van de tien in die tijd liepen met een sikje. Maar de, de, de meer alternatieve mensen waren dat. Ja, nee, maar dat deel van het verhaal geloof ik wel. Alleen ik geloof niet dat mensen die geitenhaarwolle sokken werden genoemd... ondertussen uh, hele stevige schapenharenwolle sokken aan hadden. Uh, ja. Oké, okay, als jij het zegt... Maar dat geit daar, dat slaat namelijk op die geitenzicht die de meest van ja. hadden. <laughs> nou, als jij het zegt, dan geloof ik het. <laughs> ja. Nou, hadden zal misschien best wel iemand het uh, bevestigen, denk ik. Maar hebben we het dan over uh, jaren 70 of nog eind jaren ja, 60? Ja, ja, ja, ja, begin jaren 70 zo'n beetje. En waar zat jij toen? Waar ik toen zat, begin jaren 70. Uh, nou, toen was ik aan het werk waarschijnlijk in Rotterdam. Als wat? In die tijd was ik uh, uh, handzetter, typograaf. Oh ja. En wat was het leukste wat je ooit gedaan hebt? Het leukste wat ik daar nog aan het doen ben, vrachtwagenchauffeur. Is dat het leukste? Ja, qua werk dan, hè? Oh, en waarom is dat leuker dan uh, dingen zetten? Uh, handzetten, nou, dat ja. is... Uh, dan zit je toch een klein beetje opgesloten, altijd op een uh, bepaald punt. Ja. En vrachtwagenchauffeur, dat was in die tijd zeker was dat, uh, wat vrije beroep. Tegenwoordig is dat ook allemaal ingeperkt, maar... <laughs> Toen was dat uh, leuker en daardoor komt ja, de handzetter is een beetje uitgestorven hè? Oh ja, op een gegeven moment dan uh, is het ook niet nodig meer natuurlijk, want dan kan er de ja, computer. Dat werd overgenomen door de rego giet enzovoorts en Ludlow, dat zeg jou niet maar. Nee. Dat werd allemaal uh, machinaal gedaan op een gegeven moment en daarna kreeg je dus uh, het offset gebeuren en uh, tegenwoordig gaat het allemaal via de computer. Hé hey, en um, uh, uh, Rolf, ja? wat voor sok heb je aan? Ik heb gewoon eh, ja, wat zijn we voor van die eilanden Grenan die mijn vrouw altijd voor me meebrengt. Ja, gewoon van die willekeurige geheime sokken die je vrouw meeneemt. Dat maakt jou allemaal niks uit. dat is allemaal wort, weet je. Wat heb ik is niet... toch kapot in mijn salon neusjes. Ja, zie je, je zou geitharen wollen sokken. Oh nee, uh, dikke schapenharen, sokken aan moeten trekken. Ja, eigenlijk wel hé. Hmm. Eigenlijk wel, die blijven wat langer heel. Nou. Nou maar ja. ja goed. Ik zal het met mevrouw erover hebben, dat zie je al. maar je gaat mij niet meer in plaats van Ja deze. precies, Stel het maar eens voorzichtig voor en dan kan ik volgende keer als je belt zeggen, hé hey, geitaren, wel een sok? Ja, ja, ja, ja. ja Dankjewel ja, ja, ja. Rolf. Hey, goeiedacht, goeiedacht. Hoi, goeiedagdolf. Hoi. 0800 1121. Wouter, Wouter. Ja. Ah, oh, gelukkig. Ja, ik ben er weer. Hoe is het met je? Ja, goed hoor. Oh, gelukkig. Wat was er aan de hand, joh? Ik, ik had een alarm op het HT-systeem. Ach nee. Het is natuurlijk koelwatersysteem van de hoofdmotor. Oh, niet het HT-systeem. Ja wel. <laughs> en dat gebeurt nooit, want het HT-systeem heeft nooit ergens last van me net vannacht. Nou, ik heb hem al drie keer gehad. Het oh. is een beetje een spookalarm, zoals we dat noemen. Ik heb geen idee wat er nou precies aan de hand is. Nou, ik hoop het maar dat het ja, een spookalarm is. Ja, en mijn is. voorganger wist het ook niet. Dat is ook wat. En dan loop je dus nacht in, nacht uit, loop je wacht op dat schip. en dan krijg je een keer alarm en dan weet je niet wat je er. dan zet je maar gewoon uit. Nou, nou, nou, hé hey, hé. Hey. <lacht> niet zo, uh, nee, nee, nee. We zijn wel, wel degelijk weten waar we met mee met bezig zijn. Maar uh, nee, alle drukken en temperaturen kloppen verder. Oh, oké, okay, gelukkig. Ik denk dat het gewoon niet een elektrisch probleempje is, maar dat kan ik op dit moment niet oplossen. Oh. Dat, dat we moeten weer naar de haven. En dan moet ik met mijn multimeter in de weer en zo. En, uh, met je dan multimeter? Los ja. ja. Dat weet je zeker ook niet wat het is. Nee, natuurlijk niet. Nee, Ho nee. Hoe vaak denk je dat ik hier dat... in de studio een multimeter nodig heb? K nou. Kijk even naar de mannen van de techniek. Hebben we een multimeter? Oh, we hebben... Ja, ze... Die weten wat het is, hè? Zit, die zitten bij ons aan te kijken. Ja, natuurlijk hebben wij een multimeter. Ja, natuurlijk. Dat is, dat is echt, uh, ja. Ja, dat, dat is, is echt, als we iets uh, moeten uh, multimeter. Ja. Huh? Nou, een multimeter, dat is, dat is iets waar je een weerstand en een stroom mee meten. Zeg maar amperes en volt en dat soort dingen. Zeg, je dat je wel wat? Ja, ik weet wat amperes en volts en dat soort dingen zijn. Kijk, ja. dan ben je al heel eind. Oh, oké, okay. dus dan kun je eigenlijk... Nou, om dat, om dat nou, nou, nou fysiek te maken, zeg maar, die dingen, ja. moet je dat kunnen weten. Dus je kan het niet, niet alleen maar rekenen, het is ook echt aanwezig in een draadje, zeg maar. Joh. Ja, als en... je je vinger in het stopcontact steekt, ja. dan, dan krijg je dus zo'n zo, zo schot van amperes. Hm. En als je dat nou met een multimeter doet, dan krijg je geen schok. Oh, dat is maar dan, dan je heel verstandig. Hoeveel ampères door je lichaam zouden zijn gegaan? Oh, nou dan zou ik dat wel even met de multimeter doen. Ja, dat Morgen. is veel Ja, Daarom dat heb is... ik het uitgevonden. <laughs> hey, maar Wouter, voordat de, de HT-machine ging piepen, wat waar hadden we het toen over? Ja, ik, ik, ik had de antwoorden op de vraag van Henk. Oh ja, natuurlijk. Zeg want je zit over, midden in de nacht op een schip. Ja. De. Niks anders te doen en zo. Ja, maar ben je dan ook een beetje met het blote oog aan het uh, navigeren? Uh, ik ben zeker met het blote oog aan het navigeren. Alleen doen wij dat gewoon met een GPS en een radar en een. Uh, tegenwoordig een, een, een Actis. Uh, Weet je een mooi woord? Ja. Ik, ik ga je een heel veel dingen leren vanavond. Nou, doe me mij. niet hoor. Ik zit wel aan mijn tax. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> een, een Actis is een, een elektronische kaart. Oh, oké. Okay. Dus, Vroeger raak je van die papieren kaarten, die hebben we trouwens nog steeds, yeah. en, en, en dan zet je dan een stippeltje op yeah. en dan weet je waar je bent. En Dat ja. zie je aan de hand van een gps, Ja. dat, dat kent iedereen wel, want jij hebt ongetwijfeld tom. TomTom. Precies. Ja, ik ja. Ja. werk ook met zo'n ding. Ja. En, euh, en nou, tussen al die stippeltjes trek je een lijntje, dat is je, je koerslijn, Ja. en dan kan je zien of je de goede kant op gaat. Ja, dat is heel praktisch. Aan, ja, navigeren aan de hand van sterren, dat is wel, wel echt, echt van vroeger, hoor. Ja. Ik heb, ik heb het nog moeten leren in mijn stage tijd, dat oh. wel. Oh. Maar um, dan, dan, dan is het eigenlijk positie bepalen aan de hand van sterren. Ja, dat is wat anders natuurlijk. En, en doordat je iedere keer opnieuw een positie bepaalt, kan je gaan navigeren. Zo zit ja. het eigenlijk. Ja. Nee, dat snap Denk ik allemaal, het is ongelooflijk. Ja. Ja, hè? ja, dat valt nog best wel mee. Maar, de, Ook... maar als jij nu omhoog kijkt, ja weet je dan waar je bent? Mm, <laughs> ja, want ik heb zo net een positie in de kaart gezet. Dus het maakt niet uit waar ik naartoe kijk, ik weet wel ongeveer waar ik ben. Op okay. de eilanden. Ja, maar niet aan de hand van de sterren die ik zie, nee. Nee, maar meer aan de hand van wanneer je bent weggevaren, van welke plek. Ja, precies. <laughs> dat klopt. Ik kom uit Rusland en dus ik ben nu onderweg naar, naar Rotterdam. En, en ik kan de brandaren zien, dus ik zit boven de schelling. Oké, okay, dat, ja. Dat maar is... de brandaren is geen ster, want die gaat de hele tijd uit. gaat de ding. Ja, dat zou, dat zou gek zijn met de ster. Maar, maar jij kunt ja. omhoog kijken en dan kun je dan uh, uh, aan de... Ik zie wel sterrenbeelden, ja. Ja, en dan weet, maar weet je aan de hand van die sterrenbeelden ook... zou je ook kunnen bedenken waar je was? Nou, iets ingewikkelder. Maar oh. ik hoorde al eerder uh, een antwoord op de vraag, en het ging over de Poolster, en Pools hoogte nemen, wat niet helemaal klopte, maar daar wil ik eventjes vanaf zijn. De, de, de Poolster is eigenlijk de enige vaste ster die wij hebben ja. in het heelal. Die, die, die kan je zien door het steelpannetje, de lengte van, van het pannetje, zeg maar vijf keer door te trekken. Ja. En dan kom je bij een bepaalde ster uit, ja. en dat is de Poolster. En ja. die staat in het absolute noorden. Ja. Dus zolang je die in het, uh, blijft volgen, dan vaar je naar het noorden toe. Ja. Maar dan kom je nooit in Engeland natuurlijk. Nee, maar je, dan uh, weet dat... je wel dat als je naar het zuiden wil... dat je dan precies de andere kant op moet varen. Ja, ja precies. Daarvoor hebben we dan weer het zuiden kruis. Oh, en dan heb je niet nodig. Want als je wegvaart van het noorden, noorden, vaar je naar het zuiden, toch? Ja, dat, dat is correct. Dan vind ja, ik het zuiden kruis een zelf... beetje overbodig. Ja, maar die staat dan weer bijvoorbeeld op, op het zuidelijke halfrond ook. Oh ja, dat kan je dan zien. Dat is op sommige momenten dan wel weer handig. Ja, als je hey. over okay, de evenaar bent. Hé, hey, maar op oh, maar deze okay. manier. Heb je toevallig um, um, Wouter ook een tongpiercing? Slissig? <laughs> ik? Een beetje. Nee, ik heb geen tongpiercing, nee. Oké. Okay. Nee, ik denk nee. als we dan toch uh, vragen aan het beantwoorden zijn. Nou ja, ik, nee, ik, ik, ga, nog, ik ga nog door. Hè, met mijn oh. Zoog, want oh, ik je. ben nog helemaal niet klaar. Oh. Want het gaat eigenlijk over narcisseren over de sterren, hè? Ik neem het programma gewoon over, zie je dat, Ja, hè? nee, helemaal niet. Ik drink lekker even een kopje oh. thee. Ik leut een beetje achterover. Okay, ja, doe aan, doe rustig aan. Als het, uh, het te veel doet, dan start ik wel het geluid van de HT-machine-alarm in. Ja, <laughs> dat, dat is goed, dat is goed. Nou, vertel. Ik heb vertel. nog veel meer alarmen in petto. Ja. Maar die gaan vanavond allemaal niet, als het goed is. Nee. Uh, nee. Uh, nasceren aan de hand van sterren, dat kan wel, maar niet, niet door simpel omhoog te kijken. Maar dat doen we met een, met een stand. Wat? En, en, en met een, een, een boek met zeevaakkundige tafels erin. Oh. Het is niet zoals de Panorama of zo, waar allemaal hele interessante artikels staan. Het nee, oh, ja. is gewoon echt een heel dik boek vol met cijfertjes. En, en maar Wouter. En, ja. Jij vindt het zo gezellig. Verveel je nou niet Dit is toch helemaal geen baan voor jou op dat schip? Ja, wel. Maar jij hebt ja, toch iemand dat... nodig om tegenaan te kletsen? Ja, dat heb ik nu. Ja, maar ja, ik, ik neem niet ieder moment op als jij uh, eventjes een kletsmomentje hebt. Nee, nee, sterker nog, ik moest al keer bellen, joh. Ja, <laughs> dan heb je daar gelukkig ook de tijd voor. Maar, ja. Maar, maar, maar hoe doe je dat dan de rest van de momenten dat je daar in je eentje zit? Nou ja, dan, dan, dan ben ik aan het, aan het nadenken over wat ik wel niet als volgende onderwerp zal gaan vertellen. Oh er iemand wakker is. Ja, Als je iemand kunt vinden die nog met je wil praten. <laughs> Bijvoorbeeld, ja. <laughs> nee, maar <laughs> we hebben natuurlijk uh, meerdere uh, Nederlandse officieren aan boord. En uh, die, uh, dat zijn ook allemaal van hoor. <laughs> en uh, je, moet, je moet het natuurlijk ook zo: ik zit drie weken nu aan boord en daarna ben ik drie weken thuis. Oh, echt? Ja, en dan, en, dan dan goed, je, en dan ga je drie weken de, je vrouw de oren van het hoofd uh, ja. kletsen. Onder andere. En dan en iedereen die ik maar tegenkom buiten. Ach, hè, heerlijk. Ik heb ook een hond. Dat is een vrouwtje, <laughs> dus die plast niet zoveel. Oh. Maar uh, als je een hond hebt, heb je gelijk een heleboel vriendjes ben ik achtergekomen. Oh? Allemaal mensen die ook verder geen te doen hebben. Ja, en ook de hele halve dag met die hond in het park zitten. Precies. Die kopen een hond en die gaan in het park zitten met z'n allen. En dan gaan ze praten over niks. Nou, wel gezellig. Dat is uh, soms gezellig. Ik vind het oh. leuker om aan het junkenbankje te zitten, moet ik eerlijk zeggen. Maar zit je daar ja. dan ook als junk of zit je gewoon dan bij de junk op het bankje? Ja, bij de junk op het bankje. Oké. Okay. En, ja, en het alcoholistenbankje. Die hebben altijd wel gezellige dingen te zeggen, hoor. <laughs> Dat is echt, die hebben een hele bijzondere kijk op de wereld. Oké. Okay. Niet altijd positief, moet ik zeggen. Hey, ik heb maar je dat even... ben ik er weer voor? Op vakkundige wijze heb ik je even afgeleid. Want het, het verhaal over de zeevaartbanken, dingen vond ik een beetje saai worden. Ja? Oh. Ja. Maar, oh, ja, ja. Dat, dat kan. Ja, het spijt me. Maar in ieder geval, navigeren op de sterren, dat gaat, gaat niet door naar boven te kijken, maar met nee. een heleboel berekeningen. Dat is het eigenlijk. Oké. Okay. Dat is alles... Kort maar ik krachtig. Ik lang over praten, Ja, ik vind het wel interessant. Nou ja maar, ja, maar ben je helemaal alleen op dat schip? Nee, dan, dat is achter. En, maar je bent de enige met nachtdienst? Nee, Nacht... ik ben de enige die nu wakker is, ja. Dat de, de, oh ja, dat is jammer. Nou ja, ja, maar dan bespreek je dat morgen nog even met die andere zeven. <laughs> ja, dat is, ja dat, dat is een goed idee. Dat noemen ze doelgroep Radio. De, Oh, er zijn <laughs> nog maar weinig mensen die, die, die het inderdaad begrijpen en kunnen dat... dat, dat navigeren ja. aan de hand van sterren. Ja, maar het, is, maar het was precies genoeg zo. Maar we kunnen het beter dan alweer alcoholisten hebben, zit jij? Ja, of gewoon afronden. Oh. Oké. Okay. Ik vind het een beetje zielig, Wouter. Ja. Ik denk dan dan als ik nou alleen. op, als, ja, precies, als ja, ik Ja, al, Dat snap ik al. Dan zit je tot zes uur. Heb je niemand ja. op tegenhaat? Anders bel ik je straks nog even terug. Ja, dat, is, dat is goed. Ja. Ik hoop dat ik dan nog binnen bereikt ben. Ja, oh ja, dat kan maar, natuurlijk ook nog. Ja. Maar nee, ik, ja, dat, nee, dat vind ik altijd gezellig. Oké, okay, dan ben en, ik... Ik vind het altijd leuk op te oude maar ik kan ook heel goed alleen zijn. Dat is het ook. Oké, okay, nou dan ga je dat nu even doen. Ja. En dan bel ik, ik je later. Vroeger en betere tijden ga ik dan. Ja, dag okay? Wouter. Oké, okay, doeg. Doeg. 0801121. Als je echt niemand hebt om tegen te praten, dan is het de nachtzuster. 0800 1121. Kees. Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo. Toch ben ik er nog even doorheen kunnen komen. Ja, gelukkig, hè? <laughs> ja. ja, stel je toch voor. Het is druk, hè? Ja, het is wel. Maar het is ja, bijna volle gezellig, maan. En dat is toch ook belangrijk? Hè? Ja, dat is een, zijn van die kleine details. Nee, ja. ja. Nou, het. Het dat was net uh, vorige week vrijdag 5 voor zes. En toen belde dus een uh, mevrouw nog even. En die had het over een liedje van het glazen oog. Ja. En uh, nou ja, ik heb dus erg veel van dit soort uh, toestanden in mijn... Oh, je bent wel zitten. die Kees. Dan, dan hebben wij jou toch gebeld? Heb je nou ondertussen ook weer geprobeerd ons te bellen? Ja, want ik... Uh, Ach. Nou, dat geeft toch niet? Ik nee, ben gewoon dit... lekker wakker en ik luister naar je programma hier. Ja, maar, dit, maar dat vind ik wel lief van je. Ja, nou... Ja. He, toch hey. iemand die me lief vindt. He? Ja, nee, maar ik raakte in de war, want ik denk van we hebben gemaild over het glazen oog. Ja, ik, nee, denk... kon, ik heb nog net een mailtje gestuurd, maar ik denk, zou dat wel aangekomen zijn? Ja, dus maar ik, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen, dat ik, het is voor mij, zo, ik ben dan een vrouw, ik kan best multitasken, maar ik moet de vragen bijhouden en plaatjes verzinnen en de mail checken en de chat checken ja, en de twitter. En, en, en soms dan doe ik het niet allemaal meer heel erg op een rijtje. Maar ja. dan ben ik blij dat ik je spreek. Want ja. jij mailde inderdaad, nou ja, je ging het zelf eigenlijk al vertellen. Ga maar gewoon door, sorry. Uh, nou, ja. ik heb dus gemaild en ik denk, nou weet je wat, ik sluit meteen eventjes voor die mevrouw. He, dus een aanhangsel van het glazen ook. Ik denk, als je dan weet welke mevrouw dat was, dan kan je dat altijd nog even naar haar toe Ah, sturen. dat is helemaal weer. Maar ze mag sympathiek. het ook, uh, he, dat ze mijn adres op, mijn e-mailadres staat er wel op. Dan ben ik ook wel bereid om het haar toe te sturen. Nou, hè, wat, een, uh, wat een toestand. Ja, ik ga eens even kijken of ik de nummer nog heb. Mm. En dan komt het allemaal goed. Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk de bedoeling... dat ze gewoon iedere donderdagnacht vier uur lang nachtzuster luistert. Ja. En de, als ze dat gewoon braaf doet, dan hoort ze je nu. Mm. Ja, Want, nou, we, ik doe dat elke, elke nacht, hoor. Dat ja. is uh, super. Maar die mevrouw die was eigenlijk al jaren op zoek naar de tekst van een ja. liedje... dat ging over een glazen oog. Dat klopt. En jij hebt ergens een verzameling met liedjes over glazen ogen? Ja, glazen oog, het vrouwtje van Stavoren, het Haringlied, de eerste zoen. Ah, noem maar op, allemaal uit, uit vroegere tijden, om het zo te zeggen. En hoe kom je er allemaal aan dan? Nou ja, ik heb vroeger veel toneel gespeeld en ik verzorgde dus altijd uh, presentaties bij bruiloften. Ja. En wat dat betreft kan ik je dus over het glazen oog nog een leuk leuke anekdote vertellen. Wij zaten in einde, dat is dus in uh, Friesland... met mijn vrouw op een bruiloft. En uh, ik zeg, nou, ik moet even naar de toilet. Dus ik ben weggegaan. Ik heb me omgekleed, want ik, ik heb dus een prachtig jacket... Hè, met, met een rode zakdoek en een riem en een touw en weet ik wat. Ja. Nou, dan draaide ik dus een paar uh, van dit soort oude gedichten af. Nou, dat sloeg bij iedereen enorm in de smaak. <lacht> en dan op een gegeven moment nou, dan ging ik weer weg. Ik zeg, nou... Uh, ik ben toch op weg naar Leeuwarden, het is nog een eind lopen, maar vooruit, we redden het wel. Ja, en dan ging ik weer naar het toilet of naar een zaaltje en ik kleedde me weer in mijn normale uh, pak om. En dan kwam ik de zaal in en daar zei dan een kennis van ons, oh, God, Kees, jongen, wat jammer, je hebt wat gemist. Er was net een zwerver hier Hij zei en die had zulke mooie gedichten. En nou, en ben jij op het toilet waar zit? Hij zei, hoe is het mogelijk? Nou, dat was dus altijd een succes. Zo was zo, ja. dat doet me er even aan denken. Dat mijn vader vroeger, die miste altijd het moment dat Zwarte Piet cadeautjes kwam brengen. Oh, wat dat? was nou zo stom toevallig. Oh, die, was er, die ging altijd naar het toilet, net op het moment dat Zwarte Piet... En je wist nooit wanneer Zwarte Piet kom, kwam. Oh nee. En ja, die stond dat, dat, dan dat... tegen het raam te bonzen, joh, bij de voordeur. En het, het stond te bonzen en dan, dan gingen wij open doen en de cadeautjes. En altijd zat mijn vader dan op het toilet. Zo raar. Ja, hoe luk je het nou uit? Nou, ja, dit was in wezen hetzelfde dus. <laughs> maar die man die zei ook: Jongen, het is jammer dat jij dat nou net gemist hebt. He, want ja. jij doet zelf ook wel eens wat in, van die dingen. Ja. Nou ja, volgende keer beter je. kom er nog meer bruiloften. Of... Ja. <laughs> ja, zo is het toch. Hé, hey, maar uh, we zitten natuurlijk met spanning te wachten op de tekst van het liedje. Nou, uh, nou, zingen kan ik niet, maar ik kan het wel voorlezen. Oh, wacht, dan doe ik wel even een toepasselijk muziekje erbij. Ja, is goed. Wacht even hoor, dan moet ik even zoeken. Ja? Even kijken. Ja. Het glazen oog. Het was in Schiedam, Gij kent die stad... waaruit het graan, zo menig vat, jenever werd geboren. Daar woonde eens een burgerman, die had zijn oog verloren. Maar ziet hoe hij de mens bedroog. Hij kocht zijn glazen oog en plaatste het naast het goede. Dat had hij dus slim bedacht. Twee ogen, maar slechts één dat zag. Wie kon het bedrog bevroeden? En s'avonds bij het naar bed toe gaan. werd het oog al in een glas gedaan. gevuld met regenwater. Maar s'nachts kreeg hij fameuze dorst. van zuurkool, spek en zouten worst. en begin hij daar een vlader. Terstond greep hij toen naar het glas. waar het kunst in gelegen was. en slokte het naar binnen. Maar plots werd hij het buis gewaar. Hij rept zich hier hij rept zich daar. en roept waar zijn mijn zinnen? En of hij nu al pruimen had. Het oog bleef zitten voor zijn gat. Hij kon niet meer laxeren. Hij rekt zich naar het ziekenhuis en roept... in mijn buik is het die tmuis. Gij moet me opereren. De dokter zet zich neer en blikt... maar ziet hoe deze zeer verschrikt... als hij het oog ziet turen. Hij zegt, dit heb ik nog nooit beleefd... dat men van achter de kijkers heeft... om op mijn werk te turen. Patiënt bemerkt wistverstand, wisverstand... rondlachen door het ledikant... en roept hoe kan het mogelijk wezen... Tot los het oog en nog iets door de opening vloog, toen was hij weer genezen. Ik vind maar een raar liedje. <laughs> oh, ja. Ik ja, moet ja. zeggen, ik heb al heel wat uh, voorbij horen komen hier zo bij <laughs> Nachtzuster, maar dit is... Uh... Oh, ik, ja, zo heb ik er nog veel meer. Ja, ja doe er nog maar één. Ja, nee, die heb ik dus niet, uh, die ken ik niet uit mijn hoofd, deze dus wel. Ken je hem uit ja. je hoofd, doe je hem nou net uit je hoofd? Ja. Doe je hem helemaal uit je hoofd? Ja, helemaal. Ja. <laughs> nee, maar ik ben, uh, uh, kijk, wat ik wel kan doen. Ja. Maar ja, goed, dat is dus uh, up to you. Uh, dat ik zeg van nou, ik zet ze op papier en ik mail ze gewoon naar je toe. Ah ja, dat, nou in ieder geval die van het glazen oog, maar volgens mij heb ik hem ook al wel in de mail binnengekregen. Ik heb hem gemaild aan ja. als uh, aanhangsel. Ja, dan heb ik hem hoor. Nee, dan oh. zorg ik, uh, ga ik op zoek naar die mevrouw die die vraag nog even stelde vorige mm. week. En dan sturen we hem gewoon nog even door. Nou, en als, me, als die mevrouw dus meer de nog dingen wil hebben, dan uh, geef me haar adres maar en ik stuur het wel of ik mail het ook naar haar toe. Ja, nou hartstikke lief. Nee, ik vind nou, het super lief, maar ik ga het regelen. Goed zo. Dankjewel hè. Nou, veel succes met je programma en wij genieten er wel van. Ik ben, maar ik ben eigenlijk ook heel blij dat jij, als je dat hele, de, de hele verhaal uit je hoofd kent, dat je eindelijk een keer een gelegenheid hebt om het uitgebreid voor te dragen. Ja, want op het ogenblik hebben we niet zoveel bruiloften nee, meer. Dat dus zal er niet vaak van... gebeuren. Nee. Nee. Nou, hè, ja, fijn. Ik bedoel, ik kom ook langzamerhand een beetje op leeftijd, joh. Dus Dat wordt ook wat minder. Nou, ik, ik, zou, ik zou niet klagen als ik jou was. Nee, ben ik ook niet Nee, dat, maar... dat doe ik niet klaar. Nou, dank je wel. Oh, ja, vol volgend jaar word ik 80, dus allemaal wil je. Oh, dan gaan we volgend jaar doen we nog een keer het gedicht om te vieren dat je 80 wordt. Afgesproken. Oké, okay, spreek ik je dan, hè? Doe me. Dag. Succes met je programma, hè? Dank je wel. Doeg. 0800 1121. Um, eens even kijken, hoor. want ik had zelf bedacht dat ik nu een plaatje ging draaien, zo af en toe, als mijn hoofd niet vast zat... Even kijken hoor, of ik hem kan vinden in de computer. Want dan hebben we het hele verhaal gehad over dat glazen oog. En dat is... Um, um, even kijken, ik denk, dan moet ik toch wel een plaatje over... Uh, over eyes kunnen vinden. Oh, weet je wat leuk is, bedenk ik nu opeens. Bright eyes. Dat is nog eens toepasselijk. Moet ik even kijken of ik die zo snel kan vinden. Meestal tijdens het gesprek probeer ik zo'n liedje al te vinden... maar ik raakte zo afgeleid door het, uh, door het, ge door het gesprek en het uh, gedicht van Kees. Even kijken. Als het goed is, dan zit hij hier onder dit knopje. Prachtig verhaal van een glazen oog. En daarna gevolgd door een prachtig liedje over heldere ogen, oftewel Bright Eyes. Hart Carfunkel en Bright Eyes. Uit die, uh, die zielige film Watership Down... met die zielige konijntjes die dan proberen de weg over te steken... en dan uiteindelijk dat er dan toch eentje onder een auto komt. Maar dat had niks met het verhaal te maken. Het ging mij vooral om de eyes in Bright Eyes. En omdat we het gedicht lieten horen van um, Het Glazen Oog... waar vorige week om werd verzocht of iemand de tekst daarvan had. En jawel... Er was dus iemand, en niet zomaar iemand... die de hele tekst uit zijn hoofd kende. Kees was dat. Die hoorde hier bij Nachtzuster. En wil je zelf ook een keer jezelf laten horen bij Nachtzuster... dan kan dat. Moet je bellen naar 0800-1121... met een vraag die door je hoofd spookt. Het liefst al heel lang, maar het mag ook heel kort zijn. Als het maar een vraag is waar je heel graag een antwoord op wil weten... maar het antwoord niet op kunt vinden... dan kunnen wij, de luisteraars van Nachtzuster... En de nachtzuster zelf, je misschien een stapje verder helpen. Als je belt naar 0800 1121. Paul, goeienacht. Hallo. Hallo. Ben ik in beeld? Nee, maar wel op de zender. Nou, dat is hartstikke mooi. <laughs> wat kan ik voor je doen? Uh, nou, je had het over uh, de eigen processies op zo, Dat ik in één keer. Toen ging, toen ging mijn uh, oren spitsen. Oh. En uh, wat, wat zou je ervan weten? Wat zeg je? Ja, wat ik ervan wilde weten. Ja. Ik, ik wil graag weten of eikenprocessierupsen ook uiteindelijk eikenprocessievlinders worden. Natuurlijk, elke rups die gaat zich ontpoppen als een vlinder. En die vlinder die, die legt weer eitjes. En dan komen er weer rupsen van. En zo is het bij rond. Maar, maar je hebt toch in deze periode heel, heel, heel, heel, heel verschrikkelijk veel van die rupsen? Ja, maar de eikenprocessierupsen die... Uh... Die, die wachten nog even en die komen ietsje later. Het zijn ontzettende, ontzettende irritante beesten. En waarom zijn ze zo irritant dan? Nou, ik had uh, verleden uh, jaar zomer toen uh, had ik een fietstocht en ik, uh, ik had de pech. Ik was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats en de verkeerde windslaag. Ik zat helemaal onder. Van top tot teen onder de rupsen? Nee, onder de brand. De, de, de eigen Ja. Die heeft brandhaar, hè? Oh. En die stoten yeah. ze af. Oh. En ik had blaren op mijn hoofd. Ik had blaren op mijn handen. Ik had uh, toevallig ook nog zo'n brandhaar ingeademd uh, waarschijnlijk. Oh. En ik kon niet slikken, ik kon niet. Ik kon allemaal niks. Het is één, ik ben er een half jaar mee bezig geweest. Er zijn geen medicijnen voor. En het is één grote irritatie. Je ziet ja. eruit als een zombie, als een mummy, als een, als, een, als een weet ik veel wat. Het zijn linkerbeesten nog. Ja, het is echt, het is, uh, nou, ik wil, <lacht> als ik ergens uh, kom en ik zie je zie wel eens bij eikenbomen. Ja. Dan zit er een lint omheen en staat er op eikenpositiegrups. Oh, ja, dan, dan, dan ren ik heel hard weg. Moet je er met een bocht omheen fietsen, hè? Ach, mens, het is verschrikkelijk. Maar ja. ik krijg uh, via de chat krijg ik een vraag van uh, even kijken van uh, Smoky die uh, die wil graag... en ik begrijp de vraag wel, want ik ben bijvoorbeeld heel bang voor spinnen, maar spinnen die vangen wel muggen. Ja. Maar wat is het nut van de eikenprocessierups? Ik zou het niet weten. <laughs> een, een, een, een, een spin is een nuttig beest. Die uh, helemaal niet bang voor te zijn, want die doen helemaal niks. Nee, ik weet ook niet wat ik, ik uh, rationeel weet ik het heel goed. Ja. Maar emotioneel zei ik uh, gillend ergens uh, uh, drie meter verderop. op. De keukentafel, is dat we... ja, nou ja, dat is meer met muizen, want spinnen die kunnen de keukentafel gewoon opklimmen. <lacht> maar nee, maar ik, nee, maar het, het, het is sterker dan ik. Ik ga gillend het huis door, echt waar. Bij die grote. Oh. Ja. Nee, maar ik heb geen idee wat het, uh, wat het nut is van, uh, van die lupsen, Die, uh, die, lupse. nou. die eigen processierupsen. Nou, jammer. Het is, uh, het, is uh, het, het enige wat, wat de vraag wat ik dus begrepen had is: gaan ze zich uh, worden dat vlinders? Ja, elke rups gaat zich ontpoper als een vlinder. Dus ook de eigen processierupsen. <laughs> Ja, dan, uh, maar en, en, en die vlinder die, uh, die is, heeft geen last die, meer van die vlinder, brandharen? Die die gaat weer uh, uh, eitjes leggen en dan ja. worden weer rups uit, die, er komen er weer rups uit. En uh, ja, zo gaat het door. Maar okay. die rupsen, het is verschrikkelijk. Het is echt helemaal verschrikkelijk. Uh, ja. ja. Nou, ik, uh, we zijn iets wijzer weer over de eikenprocessierups. Ja, meer kan er geval... ook niet over vertellen. In ieder geval dat we niet moeten inademen. Nee, oh, dat sowieso niet. Maar ja, je, weet je, je weet het niet. Het overkomt je. Je bent niet in de gaten. Je, je, je fietst ergens of je loopt ergens. En dan is het een windvlaagje of een uh, of, of ja, en dan, maar het is uh, toch idioot dat mensen gaan gillen als ze een spinnetje zien of als ze een muisje zien? Maar ja. een eikenprocessierups, waar, waar ja, dan, jij... Dan, dan moet men gillen. Ja, dan moeten we eigenlijk gillend op tafel springen. Ja, precies. Nou, ja. ik ben benieuwd. Ik, ja. weet niet, uh, ik weet niet of het gaat gebeuren, maar we zijn in ieder geval iets wijzer geworden. Dank je wel. Alsjeblieft. Tot de volgende keer. Hoi, ja. Peter. Hoi, alsjeblieft. Hallo. Ik, ik ga jou even wat over de geitenwolle sokken vertellen. Nou, dat maak ik wel uit. Ja, nee, graag. Nee, dat... <laughs> <laughs> Dan hadden jullie me niet terug moeten bellen. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Ja. Nou, vertel. Nou, het is heel grappig. Dat namelijk, uh, waar wij over spreken... dat zijn die gemaleerde, grijs gemaleerde sokken. Ja, dat is een heel, die die is veel te een mooie manier... om geitenwolle sokken uit te leggen. Ja, ja die gedragen, veelal gedragen werden in de Jeruzalem nikes Ja, die. En, uh, maar, dat is namelijk uh, Noorsewool. Noorse onontvette wol. Oké. Okay. Van, schaap, van schaap. Ja. En omdat we dat blijkbaar niet kenden, die, die onontvette, nou ja, grijs gemaleerde toestand... Ja. ...is om de een of andere manier hebben, zijn we dat geiten, uh, geitenwolle sokken gaan noemen. Want geitenwolle sokken bestaan wel, maar die zijn bruin. Oh, Ook onontvet. Ook. Oh. En dat, dat is eigenlijk het, uh, het antwoord. Maar ik heb wel eens een schaap geëet. Ja. Vinden schapen trouwens niks aan? Vind ik jammer. Vind ik een beetje nou, ik jammer wel aan schaap. Hm? Ze geven wel antwoord. Ja, bè. <lacht> ja, maar, maar dat voelt gewoon. Ik, het voelt, voelt een beetje vettig. Het voelt echt een beetje ja. vies. Ja. Dus in principe zouden die schapenwolle sokken dan ook een beetje smerig moeten voelen, altijd? Ja, nou, ze worden dus wel gewassen. Maar ze worden niet uh, onontvet. En dat is eigenlijk de enige wol die niet onontvet wordt. Maar ze kunnen niet in de droger? zo uh, zover ben ik nog niet. Nee, he, maar, nee. <laughs> nee ik vast... heb toevallig een wollen jurk. Die kan niet, die mag niet in de droger. Oh, dat, zou best, kunnen. dat zou... zou best kunnen. Zou een schaap ook krimpen in de droger? Het, scha het schaap zelf. Ja, Ja, ik vind, ik vind het al een hele kunst om door dat gat te krijgen. Ja, is, <laughs> hij moet eerst krimpen. wil je hem erin kunnen krijgen. Ja, oh. maar het is heel grappig dat we dat met z'n allen dus geit, uh, geitenwollen sokken noemen, maar dat het uh, Noorse, uh, Noorse sokken, misschien zeg je dat wat. Ja, ja. ja, ja nou ja, de Noorse, Noorse sokken, ik woon naast een breiwinkel, en da daar is de Noorse sokkenwol wel eens in de aanbieding. Ja, en dat is altijd een beetje ge, nou ja, lichtgrijs, donkergrijs gemaleerd. Ja. En, uh, uh, en dat zijn we op de een of andere manier, uh, zijn we dat geitenwol gaan noemen. Maar geitenwolle sokken, die zijn, die zijn bruin. Maar eigenlijk is het dus ook een hele goede vraag van Kees... Van waarom we ze geitenwolle sokken zijn genoemd. noemen. Onkunde. En misschien omdat het uh, onontvet is. Ja, precies. En dat dat is dat is verwarring. Bij, die, bij die geitenwol is dat, uh, is dat ook het geval. is ook onontvet. Maar jij denkt dus ook dat dat hele verhaal over... dat uh, de wat alternatievere medemens vroeger een uh, geiter, geitig sikje had? Dat dat nou, er niks mee niks te maken hebt... Nee, ja. Dat heeft er niks mee te maken. Okay. Want eigenlijk al voor, uh, voor die alternatieve alternatieverlingen ja. uh, bestonden die sokken al. Oké. Okay. Nou, dank je wel. Ik heb nog een vraag. Oh, nou snel dan. Heel snel. Ja. Uh, namelijk, jij hebt uh, vorige week, en toen stortte ik door mijn hoeven, Ja. dat was om een uur of tegen, tegen zes. Over de, die, die, die, die masten die jij pneumatisch uh, uh, wilde laten uh, ja. zakken en, en reizen. Heb je daar nog een antwoord op gekregen? Ja. Oké, okay. nee, dan hou ik hem Ja. Mee. Het had er vooral mee te maken dat het gewoon niet kon. Uh, dat klopt wel, ja. ja okay. Die krijgt een gigantische kracht op het de, ja. de dek. Ja. Nee, oké. Okay. Tot de volgende keer. Doen we. Doei. Bye bye. Hoi. Dankjewel. Ah Ja, Ja, ik ben van de geitenharen sokken geweest. Oh. Ik, vind, ik vond het inderdaad geen wol. En ik hm. zal ook even zeggen, ik heb de Vierdaagse in 1967. Ja. Dat was overigens hetzelfde jaar dat Prins hem een keertje liep. oh in Nijmegen uitgelopen. één keer, maar nooit meer. Dat was, uh, en dat heb ik toch een beetje te danken aan die geitenhare sokken. Want die hebben twee voordelen. Ja. Dat is. Ze nemen geen zweet op. O, dat ja. betekent, je houdt droge sokken, dus je krijgt minder gauw blaren. Maar waar gaat al dat zweet dan heen? Dat gaat net als wanneer je gewoon met je, met je voeten, blote voeten loopt. Dat gaat gewoon in, in je schoen of weet ik. Oh. Oh. Maar in ieder geval, je, de sokken worden niet nat. Oké. Okay. En dat, heeft, dat, he, dat is echt een voordeel, hoor. Want anders dan heb je gewoon de kans dat je, dat het, nou ja, dat je bladen krijgt. En dat is gewoon heel erg pijnlijk. Maar, maar, maar, maar... maar, maar, maar, maar en Arjen, andere, ja. ja? Nee, jij eerst, ja? En het... Dus, Overigens, die sokken hoefde je, heb, heb ik niet zelf hoeven te breien. Dat was het andere voordeel. Die ja. kon je ook zo in de winkel kopen. En ze waren oersterk. Er kwamen geen, bijna nooit gaten in. En gewone sokken... ja, Nou, daar kwamen ook zo vaak gaten in. En dat was gewoon heel erg lastig. En zeker als je in, op een lange afstand loopt. Maar... Ja. Uh, jij heb ik dus nooit kunnen controleren of het die echt geitenharen sokken waren. Nee, luister, Het heette geitenharen sokken en ze waren grijs. en ik weet dus de voordelen uit eigen, uit eigen ervaring en dat was er qua maar geen blaren, want die so het, het, het ze lieten het zweet door Gewoon wol. Nee, maar je, het Toen had je dus... nog geen nylon sokken. Maar ja ja? Het kunnen dus ook heel goed schapenwollen geweest zijn. Uh, ik dacht, nou heel even, nee, het was niet echt wol. Nee, het was, het was echt grijs, euh, zwa grijzig zwart. En het was veel harder dan wol. Oh. Nee, dat, het was, het was nee, geen... Het heet ook ge geen wollen sokken, het nee. heet geitenharen sokken. Nou, dat hebben we in ieder geval geleerd Vanaf daar ga ik me nooit meer in vergissen. <laughs> nee, En, en nou, ze, ze hadden echt het voordeel. Tegenwoordig hebben mensen dus nylon sokken. Nylon sokken nemen ook geen vocht op. Ja. Dus hebben ze die sokken niet meer nodig? Nee. Want dat is wel even waar. Naar verhouding, ze waren toen de tijd duurder dan wollen sokken. Ja. Ja, of je moet je sokken zelf breien. Ah ja. Het... ah ja, sorry, maar het moet afronden. Ik moet okay. naar het nieuws. Nou, dat was het. Dankjewel. Graag gedaan. Dag. En je, je verder.